Woman G mm -hmm. Mooi mooie om de show mee te beginnen vandaag op deze toch wel aardige zondagmorgen bij GoFM. Peter en Gordon en Woman uit 1966. Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent. Goeiemorgen nog een keertje. En ik hoop dat je me echt gezelschap houdt tot een uur of twaalf deze ochtend. Want ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. En ook een paar interessante onderwerpen die ik graag met je zou willen delen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek heb ik in de aanbieding van onder andere Kilbert of zelf. Blijf bij me dus en geniet mee van de geweldige muziek op zo'n morgen als dit.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 I'm This hour of the day But in the morning This hour won't seem alike Ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Vanavond, contre soi.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 En ik hoor, misschien jij ook wel, Franse muziek in de show. Prendre un enfant, of un enfant, hè. En Gilbert Ousselvin, met Claire. Laten we het maar in het Frans houden, vind je niet? En het ging alle twee over kinderen die waren in deze show. Straks gaan we praten met Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting Nederland. En we gaan het hebben over de zorgverleners... die slaan de handen in één op het gebied van anti-stolling... Interessant onderwerp, ja, want het kan ons allemaal overkomen, hè? Uh, bloedtoestanden. Dus hoe dat zit, dat hoor je straks hier in de show bij GoFem. Ik weer wakker man. Om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing behalve dan dan bereid. Niet daar een te interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dat.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 Ze zong ooit met haar zus in uh, Lois Lane? Misschien uh, kun je dat nog herinneren. En opeens ging ze in de jazz-achtige muziek. En uh, niet onverdienstelijk hoor. Je hoorde haar uh, met Kool, um, samen met, uh, hoe heet de man ook weer? Ik heb hem vergeten. Oh ja, uh, Coco Chao natuurlijk hier in de show. En verder hoorde je Acta en de Munnik met Laat me slapen. Ik hoop dat het een beetje gezellig is bij jou thuis vandaag. Hier wel. We zitten hier weer lekker in de studio met z'n allen. En we zijn fijn aan de uitstekende koffie. En we hebben daarbij spritsen. En deze keer niet met chocolade. Vorige keer, zo weer een maand of twee geleden of zo, toen hadden we van die spritsen die half dan in de chocolade waren gedipt. Dat zijn de duurdere uitvoeringen. Dus ik denk dat er bezuinigingen op til zijn. En dat we nu dus aan die kale spritsen zitten. Maar ze zijn wel lekker. En uh, geniet mee met ons, terwijl wij het te kruimelen En geniet mee van de muziek. rings on your wings we will fly away Samen. ook klassieker noemen ze het ook wel, hoor. En daarom zit hij natuurlijk in de show hier bij GOFM. How long, Ace? En Paul enkele voor met Love me warm and tender. Zometeen over een paar minuten al. Oh. Gaan we praten over de trombose stichting. Die gaat samenwerken met allerlei zorgverleners. En dat is een goede zaak. Want één op de drie mensen komt te overlijden aan trombose. En wat gaan ze eraan doen? Dat hoor je over een paar minuten in een gesprek met Herman de Bremmer. Maar eerst nog even iets moois van El Veil, Forever Young.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 Het is wel belangrijk om te weten waar je de roos kust. Want uh, ja zoals je weet, rozen hebben doornen en je zal allemaal op de verkeerde plek uh, kussen. <laughs> ja, dan heb je toch wel een uh, raar gevoel in je lippen. Nou ja, prachtig lied natuurlijk van Siel. Ontzettend romantisch op deze zondagmorgen. En uh, daarom liet u hem graag horen hier in de show. Siel dus met Kiss from a Rose en Elphaville ervoor met Forever Young. Goed, tijd voor onze eerste bijdrage ja, qua nieuws, Tom. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Patiënten en zorgverleners slaan de handen ineen op het gebied van antistolling. En wat ze precies daaraan gaan doen, dat ga ik vragen aan Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose in Nederland en in de uitzending. Meneer Bos, welkom. Dankjewel. Ja, antistolling dat kennen we heel veel. Heel veel mensen hebben. Ja, ik noem het maar bloedverdunners. Of is dat toch wat anders? Nee hoor. Uh, antistollingsmiddelen heten in de volksmond gewoon bloedverdunners. Dat klopt. Mm -hmm, ja. En uh, daar, was, daar was een lacune in, in, het, uh, in, in iets, de informatie? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Uh, bij de Trombolenstichting Nederland krijgen we dagelijks krijg ik veel vragen van mensen die antistollingsmiddelen gebruiken. Uh, en die vaak praktische vragen hebben die ze nergens anders kunnen vinden. En dan tellen ze ons en dan krijgen ze van ons antwoord. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we dachten van nou we moeten misschien deze mensen ook op een andere manier faciliteren. En daarom dat we de handen in geslagen hebben met de uh, Nederlandse Verenigingen voor uh, Internisten, Cardiologie, Heelkunde en de huisartsen. Ja. Om gezamenlijk dit nieuwe initiatief te uh, vorm te geven. En een huisarts kan wel in algemene zin voorlichting geven. Maar vaak hebben uh, mensen die de middelen gebruiken op een gegeven moment ook hele praktische vragen. En dan kunnen je bijvoorbeeld denken van uh, nou ik wil een tatoeage zetten, mag dat eigenlijk wel? Oh ja, of ja. mag ik naar de sauna? Of een vraag die wij de laatste tijd gezien het vakantieseizoen eraan komt, vaak krijgen. Uh, ik ga naar Amerika, ik gebruik al die stondingsmiddelen. Die moet ik op een vast tijdstip innemen. Ik kom in een andere tijdzone, uh, tijdzone uh, terecht. Uh, wat moet ik nou doen? Ja. Nou, Dat soort praktische vragen... ja, ...daar kan een huisarts uh, zeker bij het voorschrijven van antistallingsmiddelen... Ja, misschien ook niet aan, aan denken. Misschien denkt die patiënt er ook nog niet aan. Die komt er later nee, pas precies. achter. Ja, daar die kan komt later pas achter. Maar dat geldt toch ja. voor meer medicijnen als je naar het buitenland gaat... ...zoals u zegt, een andere tijdzone... Dat klopt. Alleen wij concentreren ons puur op uh, antistoppingsmiddelen. Mm -hmm. Heeft die website allemaal veelgestelde vragen, zoals je dat vaak in websites ziet? Ja, dat klopt. Overigens, het is een statische site. Uh, een, uh, sorry, geen statische uh, uh, site, maar het is een site die continu geüpdate wordt. Mm -hmm. Op het moment dat wij nieuwe vragen krijgen uh, waarvan we denken... Hey, die zijn, deze vraag is relevant voor meerdere mensen, dan gaan we die vraag weer toevoegen... Op die site. So, het wordt eigenlijk een heel levend gebeuren, uh, zodat patiënten constant op de hoogte zijn en uh, betrouwbare informatie over antistollingsmiddelen kunnen vinden. Ja, en voor professionals heeft u een apart deel, hè? Ja, daar uh, is ook veel meer informatie over antistolling in zijn algemeenheid uh, te vinden. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld protocollen, over werkwijze, maar ook als je als zorgverlener denkt: goh, wie in mijn regio. Uh, is specialist op het gebied van, uh, van trombose of antistolling, dan kun je ook op die site kun je dat checken bij wie je terecht kunt. Maar dan is het dus belangrijk om die site even te noemen en mensen naar die site te verwijzen. Zeker als je wat vragen hebt over die uh, stolling. De, de site is www.allesoverantistolling.nl Want kan het levensbedreigend zijn als je het niet goed doet? Ja, het kan levensbedreigend zijn. Uh, trombose is sowieso een, uh, of kan een uh, levensbedreigende uh, aandoening zijn. Een op de vier mensen in Nederland zullen uiteindelijk uh, komen te overlijden aan de directe of indirecte gevolgen van een trombose. Uh, dat betekent ook hoe belangrijk antistollingsmiddelen zijn, mm -hmm. omdat die de trombose dus behandelen dan wel uh, voorkomen. Maar dat betekent ook dat het gebruik uh, en het goed gebruik van, van groot belang is... Alleen, zoals ik al eerder zei, uh, er kunnen ook allerlei uh, bijverschijnselen optreden. Ja. En dat, uh, de belangrijkste, zijn eigenlijk het meest gevaarlijke, zijn eigenlijk bloedingen. En dan moet je dus echt heel snel ja. optreden. Ja, dat dat dat weet, mensen weten dat ook wel als ze een klein wondje hebben en ze gebruiken een antistollingsmiddel, dan blijft het lang bloeden. Dan, uh, dat dan is dan nog niet levensbedreigend, maar dat merk je wel. Nee. nee, dat merk je wel. En daarom is het bijvoorbeeld ook van belang dat mensen weten dat als ze antistollingsmiddelen... Gebruiken, dat ze bijvoorbeeld ook bepaalde pijnstillers niet mogen gebruiken. Ja, ja. Ja. Ja, eh, omdat dat namelijk ook weer de kans op bloedingen vergroot. Ja. Ook dat is informatie ja. die u op de site kunt aantrekken. Ja, dat duidelijk. Die staat op de site allemaal. Maar als mensen nog meer willen weten... dan kunnen ze ook bij hun huisarts of bij de zorgverlener... of misschien zelfs wel bij de apotheek terecht... Absoluut. Ja, Zeker. dat is ook nog een punt natuurlijk. Maar even kijken op die site. Is het natuurlijk ook uh, altijd aan te bevelen om dat te doen. Alles over anti-stolling.nl. Dan kom je het allemaal tegen. En we laten we hopen dat uh, mensen daar veel gebruik van gaan maken. Want er waren wel vragen over, heb ik begrepen. Absoluut. Laten ja. we het hopen. Tombos, Bos, directeur van de Trombose Nederland. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Elke prutje ook wilt roeren, ondertekend of anoniem. Sta maar stevig in je schoenen, wie niet weg is, is gezien. Maak dan liever maar geen fouten, want je krijgt geen tweede kans. Afnokken, uitwijken, opzouten Dan ons je mogelijk de dan gestorven begrip. But these are wasted words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 Uit de tijd dat het nederpop heel populair was in ons land. Een prachtig van de motions, Wasted Words. En daarvoor Angela Groothuizen met Pek en Veren. Prachtig lied hier in de show op deze zondagmorgen bij Go. Um, oh ja, wat wilde ik je ook weer vertellen natuurlijk. Uh, zoals gebruikelijk wijs ik je even op onze website. Hè. Het Zeeels Vlaamse nieuws vind je daar bij elkaar. Ja, ik kan het niet genoeg zeggen. Het is gewoon interessant. Wil je op de hoogte blijven van wat er hier allemaal in Zeeels Vlaanderen gebeurt, dan ga je naar onze site. Go-RTV.nl want daar vind je al het mooie en lelijke nieuws ook bij elkaar. Dus uh, ga er maar eens naartoe. Go-rtv.nl. En terwijl jij leest, zorgen wij voor mooie muziek. Van onder andere Buffalo Springfield, een mooie antieke rocker. Luister mee naar Expecting to Fly. tried so hard to stand as I stumbled and fell to the ground. So hard to lie as I fumbled and reached for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 I yeah. Met een leuk regenbuitje deze van Klaatu a Routine Day. Nou, dat is niet de dagelijkse gang van zaken, gelukkig maar. Hè. Wel een lekker nummer uit 1979, hier in de show. En Buffalo Springfield, ook een uh, nummer waarvan je denkt, oh, dat ken ik ergens van. Ja, wij wel, in ieder geval hier bij de radio. You're the expecting to fly. Het loopt al aardig tegen ja, 11 uur. Het is alweer bijna... Tijd om even te pauzeren. Zometeen na 11 uur gaan we natuurlijk vrolijk verder met het tweede gedeelte van de show. Ietsje meer tempo. Uh, ook wel weer prachtige nummers. En een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever ging gewoon weer de straat op en maakte een reportage. Hij stak een microfoon onder uw neus. En u gaf ook nog antwoord. Hoe is het toch mogelijk? Hè? Je hoort het straks allemaal over. Nou, ongeveer een minuut of acht. Tot die tijd nog een mooie van Julio Iglesias en nog wat violen. Hier is Julio met Manuela. Tot zo. Noche, como sueño son los ojos negros de mi amor Manuela, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor Manuela. Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela.